Met het NOS-journaal. Daffy opgepakt. Dat heeft de Libische minister van Justitie gezegd. De 39-jarige zoon van de verdreven dictator zou met twee helpers onderweg zijn naar Niger. Volgens diverse media is hij met een vliegtuig overgebracht naar de stad Sintan. Daar zou een boze menigte het vliegtuig hebben belaagd. Rita Verdonk heeft afscheid genomen van de politiek. Tijdens een ledenraadvergadering van Trots op Nederland in Zuid-Holland lichtte ze haar besluit toe. Verdonk zei dat ze moest erkennen dat haar houdbaarheidsdatum is overschreden. Maar ze wees erop dat Trots op Nederland meer is dan Rita Verdonk. Na haar toespraak verliet ze de bijeenkomst direct. De partij heeft in beslotenheid een nieuw besluit gekozen. Verdom kondigde haar afscheid van de politiek vorige maand al aan. Ze begon trots op Nederland in 2007 nadat ze wegens een conflict uit de VVD was gezet. Een jaar eerder had ze bij de Kamerverkiezingen meer stemmen gekregen dan lijsttrekker Rutte. In Zuid-Limburg zijn vannacht op vijf plaatsen ramkraken gepleegd. De daders sloegen onder meer toe bij een aantal supermarkten. Tussen 1 en 2 uur vannacht was het raak in Maastricht en in vier plaatsen in de buurt. De politie heeft drie verdachten opgepakt en onderzoekt of ze ook betrokken zijn bij een serie ramkraken eerder deze week. Toen werd op een vergelijkbare manier bij supermarkten in en rond Maastricht een aantal ramkraken gepleegd. In Afghanistan staan de stamhoofden achter een strategisch bondgenootschap van de Verenigde Staten. Een ruime meerderheid ging tijdens de vergadering van de stamoudsten akkoord met het plan van president Karzai... ...om ook na 2014 Amerikaanse militairen in Afghanistan te hebben. De meeste internationale troepen zijn dan vertrokken. Het weer in het zuiden middenzonnige periode, in het noorden blijft het waarschijnlijk mistig. De temperatuur komt daar niet hoger dan de graad op 4. Morgen in het zuiden kans op zon, in het noorden blijft de kans op mist en laag bewolking. Dit was het NL. Dit is Zwaan bij de ANB. Er staat file op de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Leus de Zuid en Knopend Hoevenlaken, 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk, de rechterrijstrook rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op, op tv, radio en internet. GFM. met nu Zandvoort op zaterdag. Zandvoort op zaterdag. West town. Call the police, there's a madman around Run down, underground, to a dive bar West In a western town In a town, the dead end world The east end boys and western girls In a town, the dead end world The east end boys and western girls Faces on posters, too many choices If, when, why, what? How much have you got? Have you got it? Do you get it yourself? How often would you choose a hard or soft option of In a western town, a dead end world The eastern boys and western girls In a western town, a dead end world The eastern boys and western girls Afgelopen uur bij CFM hebben kunnen luisteren naar Mario Salvoort met het programma Standfoort en Dank Dankjewel Mario daarvoor, we hebben er weer van genoten. En volgende week dan doet hij het gewoon weer op de dinsdag en op de zaterdag. Zaterdagmiddag en dinsdagmorgen bij CFM. Het is even na twee uur. Je hoorde de Pet Show Boys en West End Girls. GFM voor Zandvoort en de regio. En even na twee uur betekent weer een uh, nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag Albert Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, goedemiddag. Hallo, we zijn nu weer DJ Soro. <laughs> Iedereen ja. op zijn vertrouwde plek <laughs> en zoals het hoort. Geen nee, DJ Soro meer? Nee, geen DJ Soro meer. We hebben het al verklapt natuurlijk, ja. dat ja, ja, ja, was ja. natuurlijk niet de bedoeling. Maar goed, uh, luisteraars welkom bij ZFM uh, op de zaterdagmiddag live vanaf het Gasthuisplein. Een heerlijk lekker zonnetje erbij. En natuurlijk de vertrouwde onderwerpen zoals er zijn. De evenementenagenda rond de klok van half vier. En om half drie natuurlijk het weerbericht. En het, het, het, dat wordt dit weekend best wel mooi eigenlijk. Uh, rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. Natuurlijk staan er diverse Sinterklaasfeesten op het programma. Want hij is vorige week natuurlijk veilig aangekomen. Gelukkig wel. En dat is allemaal goed gegaan gelukkig. Dus uh, nu kunnen we naar de diverse Sinterklaasfeesten. Uh, we hebben natuurlijk ook nog een 25 november een groot vrijwilliger. Dus dat is heel erg leuk. Wij gaan erheen. Wij gaan er zeker heen. En uh, daar is het over straks meer. En natuurlijk om half drie SV Zandvoort. De voetballers spelen thuis tegen Amstelveen Heemraad. En daar is voor ons aanwezig Joop Van Es, de voetbalreporter van ZFM. En die zal daar live verslag van doen. Verder nog veel meer nieuwtjes en activiteiten. Dus houd uw pen en papier bij de hand. En ik wens u een hele zaterdag gezellige en leuke zaterdagmiddag. En daar gaan wij voor zorgen. Wij van CFM, tot aan 5 uur op zaterdag. En waar Heenraad voor staat, dat uh, hoor je verderop in dit uh, programma nog wel even. Hebben we hebben het gisteren over gehad. De Euro Breakdown, gisteren gepresenteerd door Albert Young. En deze plaats staat er ook in. we are away pretending everywhere Yeah, yeah. Deze single hebben we een hele tijd niet gehoord op de radio. Vandaar dat hij weer eens uh, langskomt op de zaterdagmiddag bij Sierven. Door de en en Werbistol, Albert-Jan. En dat is Fries. Wat staat voor? Geen idee. Wie ben jij? Wie ben jij? Of waar ben jij? Waar ben je waar volgens ben mij? Jij? Ja, ja, volgens mij ook. Goed, nou de eerste activiteit alweer uh, vanavond namelijk uh, organiseert Beach Club Take 5 Saturday Night Dance Fever. Op deze avond staat de muziek centraal die in de jaren 70 en 80 veel te horen was in de discotheken. Speciaal voor de avond gaan ze terug in de tijd met DJ Anciano. Om nogmaals te genieten van de welbekende klanken uit die periode. Er is absoluut geen dresscode maar wil je toch in een disco outfit komen dan ben je van harte welkom. Kaarten in de voorverkoop waren €7,50 en op de dag zelf, dat is dus vandaag, €15. Euro. Kaarten zijn inclusief welkomstdrankje en een hapje. Vanavond uh, in Take 5, Beach Club Take 5 en ouderwetse Saturday Night Fever. Dat gaat weer heel gezellig worden daar vanavond. Ja, we komen alvast een klein beetje in de stemming. Doen we met de Beaches en Night Fever. This is real. There is no doubt. There is no going down. I can feel it on the wind up here. Everything is clear. There's bitch, tension against me. She moves through the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 A in a night like this. Nou, dat was uh, wel zondag, hè? Afgelopen zondag, Robert-Jan? Jonge, jonge, jonge. Dat was uh, inderdaad uh, even hartstikke druk, want uh, ja, Sinterklaas is natuurlijk weer in het land. Ik wil toch even stilstaan, want uh, de Groene de Sint is afgelopen zondag weer in Zandvoort aangekomen en dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan, want met de reddingsboot van de KNRM werd even vanaf de pakjesboot nummer 5 bij de rotonde aan wal gezet. Mede door de geweld, het geweldige weer waren er duizenden naar de aankomst komen kijken. Nou, ik er heb, ik heb, was een Piet die had een foto gemaakt van af die boot naar het strand. Zo'n zo, zo, zo, zo brede foto, ik weet niet hoe je dat noemt. Zo'n zo panoramafoto. Ja, ja, ja, ja. Ja, stond Inderdaad echt zwart van de mensen. Want op het strand en op de rotonde was het nog nooit zo vol geweest. Men schat het aantal uh, uh, aanwezigen op 3000 kinderen en ouders om Sinterklaas welkom te heten. Een ongekend aantal, ja dat vonden wij ook. Het duurde bijna een uur voordat de zin bovenop de rotonde was en op zijn nieuwe schimmel, de eveneens, die eveneens de naam Amigo Amerigo draagt, kon stappen. Na een korte rit van de kerkstraat naar het draadhuisplein, begeleid door de Pieterbend en de hele mensenmassa, werd de kindervriend op het bordes van het draadhuis door burgemeester Niek Meijer welkom in Zandvoort geheten. De goedheiligman kondigde aan dat hij smiddags bij het grote Sinterklaas spektakel in de Korven Sporthal aanwezig zou zijn, om de verrichtingen te volgen van de kinderen die daar hun pietendiploma konden halen die jij hebt hem niet gehaald hè? nee nee nee nee, het is... nee het is niet. jammer. jammer, nee, niet, jammer. Ja, het is zo moeilijk hoor. <laughs> want uh, later in die middag waren er 243 kinderen in de sporthal aanwezig om deze gezellige, spannende en leerzame middag mee te maken. dat de sint aan het eind van de middag met alle kinderen apart nog eens op de foto wilde, spreekt voor de vitaliteit van de goedheiligman. het was een geweldige dag en uh, voor de jonge zandvoortertjes en hun ouders die door het sinterklaascomité perfect georganiseerd was. en wat ik nou nog even kwijt wil is dat de technici van CFM die het geluid verzorgden op de op Strand en bij het raadhuis, uh, en ook smiddag in de Corverhal. Die hebben dat geweldig gedaan. Ze kregen zelfs een hele mooie kaart met een handgeschreven: bedank van onze burgemeester Nick Meijer. Waarvan hulde? Helemaal, Helemaal geweldig! Hier ja. is de Club van Sinterklaas. Ja, dit is mijn, dit is mijn ja, ik ben verliefd. Geen trek in eten en ik kijk niet maar ik sta. Hoe zou het komen dat ik mij zo anders voel? Misschien dat jij wel weet wat ik bedoel. Shalala la shalala la, shalala la shalala Ik ben voor je, zij is voor Ik ben Ja, ja. CD, die die, die, met... die Mario te zet. Die Mario te ja, ja. Ja, ja. van Martho ja, ja. Zo mooi, ja. geweldig hè? Ik ben verliefd, joh. De, de club van Sinterklaas Zo dadelijk naar het volgende plaatje Van Phil Collins, het weerbericht met Albert Jan Blijf gewoon luisteren naar CfM de twelfdienst uitvoering van Phil Collins en Soul Studio. En af en toe denk je van nou die plaats laat hier één over. Nee, dat hoort dus bij de remix. Ze hebben ze zelf gemaakt. Allee. Ja, ook waar. Dat ook. Ik zag jou al kijken, over van, Wat doet u erop nou weer? Het hoort er gewoon bij. Oh, weet je wat er ook bij hoort? Het weerbericht. En daarvoor hebben we voor veel geld aangenomen. Albert Joffels. Ga <laughs> je gang. En ja, drie keer nul is ook nul, hè? Daarom goed. Ja, luisteraars, vandaag is het rustig herfstweer. Er zijn wolkenvelden, maar geregeld schijnt ook de zon. De wind waait uit het zuidoosten en is zwak tot matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden. Het rustige weer hebben we nog altijd te danken aan het hoge drukgebied boven de Balkan. Vanavond en komende nacht is het al, nog altijd rustig weer met nevel en mist. De zuidoostelijke wind waait zwak tot hooguit matig en de temperatuur daalt naar ongeveer 2 graden. Morgen profiteren we nog altijd van het uh, hoog boven de balkan. En daarom starten we de dag wellicht wel grijs met nevel en mist. Alleen in de loop van de dag is er ook weer wat ruimte voor de zon. Het blijft toch altijd droog en er waait een zwakke zuidoostelijke wind. En de temperatuur stijgt naar maximaal 8 graden. Dan gaan we naar de maandag. Maandag trekt het hoog wat naar het oosten. En vanuit het westen komt een storing dichterbij. De bewolking neemt dan toe... En in de middag kan er wat lichte regen vallen op de passage van een koufront. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden. Dan tot slot de dinsdag. Dinsdag ligt de kern van het hoge drukgebied weer boven de balkan. De bewolking overheerst, maar zo nu en dan is er ook ruimte voor de zon. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Of zuidelijke wind. De temperatuur stijgt op dinsdag naar maximaal 10 graden. En ik zeg wel altijd, dat was het weer. Tot de, volgende. tot de volgende keer. Het weerbericht is na te lezen op www.meteopagina.nl Dus ga naar www.meteopagina.nl en volg de laatste weerontwikkelingen met uiteraard onze eigen weerman Lex van de Hoorn. Dan gaan we nu een voedselplaat draaien. Voor Irina. Ja, komt ie! Hier is Chris Isaac Wicked Games. Over naar uh, Jop, Jop. Ja, vanmiddag een wedstrijd op Zandvoort. Amstelveen uh, is de gast bij uh, de SC Somfoort Zandvoort. En uh, Amstelveen staat. Uh... Op de 11e plaats en Zandvoort in staat op de Zwitserse op de plaats. En binnen twee minuten zijn er gewoon 2-0 nu. 2-0 voor Zandvoort. Dat is een hele mooie bal. Een doelpunt van Jan Sonneveld. Prachtige voorzitter van Chris Droger. Die in Sonneveld de kermis ook en die hing gewoon. En nu, dat is net misschien een minuut geleden, uh, dat dat, dat doelpunt viel. En nu is het, uh, even kijken, Bitty is hier schitterende paarschaf van peoplehoppen. Hoppen die, op die de laatste twee weken ontzettend veel gescoord heeft van van Zandvoort. En dan maakt weer vijfde doel in drie wedstrijden en dat is, dat is aanmerkelijk. Dus zijn we op dit moment voor Zandvoort. Zandvoort dat uh, moet gaan winnen, want ik zal je vertellen waarom. We weten nog allemaal heel goed dat de wedstrijd bij ZOB. met die, die gigantische verteidpartijnen aflopen. Dat kun je je vast nog wel herinneren. Rob, ja? Zandvoort heeft een straf gekregen daarvoor. Vijf punten in mindering voor Zandvoort. Zo. Ja, dat is toch wel wat. En 300 euro botten. Uh, dat, dat betekent dus dat Zandvoort, uh, ja, als dat inderdaad doorgaat, want het wordt uiteraard wordt de broek aangetekend, als dat inderdaad doorgaat, dan uh, zag Zandvoort op dit moment één plaats. Want uh, daar staan ze maar één punt voor op. Uh, Um, nou dat doet even de hele even niet te binnen, maar dan komen ze maar één plaats lager te staan, want uh, de, de, de, tussen nummer 6 uh, uh, en nummer 8 is een 7 punten verschil. Nou, dat kan die 5 punten, maar laten we hopen dat het niet zo doorgaat, want dan je niet voor een voetbal. Het is natuurlijk, ik vind het een beetje raar uh, om, uh, om een vereniging 5 punten in mindering te geven, en hij hoeft al eigenlijk voor een vechtpartij. Het uh, schijnt dat ze op exact dezelfde even gekregen. Is de aanleiding geweest? Uh, daar zijn ook nog supporters op het veld gekomen, dat heb ik allemaal verteld toen de tijd. Maar uh, de KV heeft daar geen boodschap aan gehad, blijkbaar. Ze hebben het rapport van de Arbiter gezien en dat heb ik toch ook niet gezien. Daar klopt niet al te veel van. Dat is gewoon heel anders gegaan dan dat een goede man het gezien heeft. Maar het standpunt heeft in ieder geval gisteren de brief gekregen, waarin dus vijf punten minder worden gebracht en uh, 300 euro boete. Die ik de enige die naar die V-partij een rode kaart kreeg. Ook heel raar. Begrijp, begrijp niet dat hij, al het enige die toen elkaar kreeg, heeft ook vijf verder gekregen. Hij doet wel mee vandaag, want de stad gaat komende maandag pas in. Dus, uh, ja... De ongelooflijk zware straf zeg! Ja, dat is echt ongehoord. Ongehoorde zware straf, met name als je er niks aan kan doen. Nee, want ik, ik kreeg voor jou toen een beetje de, de indruk dat de tegenpartij was begonnen. Ja, goed kort, kort. klopt. klopt, klopt. Arbiter kon het niet aan. In ieder geval dat, dat, dat zijn we het allemaal over eens. Maar het te slap. Had alleen de derde minuut het gele kaart van Sandvoort moeten geven. Dat heeft hij niet gedaan. En toen is het eigenlijk van die verleden, alleen maar en erger geworden. Totdat uh, twee minuten van de tijd die vechtpartij uh, dan uitbrak. Maar goed, zo uh, so, so is het is, uh, stand van zaken op dit moment. Sandvoort vijf punten minder. We staan nog niet gewerkt in de ranglijst. Uh, dat zal waarschijnlijk namelijk gebeuren, maar dan komt er belicht. Er wordt eerst nog uh, een regio-statvies ingewonnen door het bestuur van Sandvoort bij uh, Kelly Moller. Die is uh, gespecialiseerd in dat soort zaken. En als hij zegt, nou jullie hebben een kans, dan gaan ze in hoge beroep. Uh, als hij zegt, nou je hebt geen schrijvenkans, dan gaat dat niet door. Dan moet Sanford in ieder geval 15 vijf kwijt en stop ook. Hoe zie jij dat, uh, Joop? Hoe groot is de kans dat uh, Sanford uh, de zaak uh, aangaat? Ik wil uh, voor niet te zeggen, het zijn allemaal uh, interne AVB-dingen die, uh, die, die, die tellen heel, allemaal heel zwaar bepaalde zaken. Ik heb geen idee. Wat, uh, wat de motivatie is geweest om uh, vijf punten winning te geven voor een vechtpartij die niet eens begonnen bent. Ja, ik... Uh, ik weet het niet, uh, de is daarin dus gespecialiseerd en... Uh, Kees van Dijk die heeft al een brief geschreven en die is al onderweg. En hem kent hem en dan zal hij van de week bellen met, uh, met een uitslag van... jongen, je kan het doen of jongen, nee, het heeft geschreven schijn van we moeten het gewoon even afwachten. Ja, ja het was in ieder geval, ik, ik kreeg de brief te lezen van Van, van Dijk, van de voorzitter. Ja, ik wist niet wat ik zag. Ik, echt, Ongelooflijk. Oké okay, Joop, we straks komen we weer uh, voor de wedstrijd bij je terug. Ja, ja vlokker lekker 2-0. Dat is dan, mooi. Voor, binnen, binnen 6 minuten was dat, binnen 7 minuten. 2-0 is een leuk begin. Nou, op naar de 10-0 dan. Oké, okay, okay, tot zo Hoi. Dat was uh, Jan van Mooi start dus vandaag voor SV Somsvoort We staan 2-0 voor En zo mogen we het graag horen Zelfs op zaterdag bij het tot aan 5 uur vanmiddag En daarna Entertainment for You Ditmaal niet helemaal live Maar wel gewoon lekkere muziek Ook na 5 uur bij CFM Houd de radio daarvoor aan Sommers aan die plaatje, maar lekker om in de winten te draaien op de Zomvoorts Radio. We de Coldplay en de Buona Vista Sansa Club en kloks. Nou, als we op het klokje kijken, het is uh, bijna tien voor drie. We gaan uh, nog één keer in dit uur terug naar Rio Frens, de voetbalwedstrijd SV Zomvoort tegen Amstelveen Heenraad, Hoe is het daar Joop? Ja Rob, we spelen nu in de 19e minuut en Santos nog steeds uh, 2-0 in het voordeel van Zandvoort. Dat uh, eigenlijk in de laatste 5 minuten zich een beetje kaas van brood had eten, maar daarvoor ook een prachtig mooie aanval had gehad. En daardoor uh, gewoon een domme pech dat dat uh, niet uh, verder uitgebouwd kon worden. Gewoon pech, echt waar. Uh, nu is Amstelveen uh, in balbezit ingooien aan de kant van Amstelveen. Uh, en er wordt een paar een beetje toegesloten over weer wordt bied uh, gespeeld weer naar Patrick van Doorn. Patrick van de die kan Door je kunt hem pakken. die geeft daar een heel slechte bal af. En daardoor kan uh, Alstubijker ja, weer uh, de komen. Er wordt teruggegeven op de keeper. Uh, er wordt druk gegeven op de keeper, maar niet genoeg druk. Op de bal kan makkelijk gespeeld worden naar de centrale verdediger. En die kunnen nu gaan bouwen en komen nu op de helft van S.V. Zandvoort. S.V. gezien aan de linkerkant van het veld. Jan uh, Zwemmer kon net niet bij die bal komen, maar wel een aanvaller van uh, Amstelveen. En die bal het land op het dak van het, uh, van, uh, het doel van uh, Keeper Bodefet. Wacht achter die bal zometeen. Vanaf meteen. Vanaf de mij mag hij die nu in het spel gaan brengen. Uh, daar ligt die bal dan natuurlijk niet meer en dan gaat aan op. Nee, nee speelt het daar Patrick Koper, koper uh, met de bal aan de voet. Wat gaat hij doen? Uh, speelt nu in, Mol. Mol op het midden van vandaag. Dat is erg goed op doen moment. Weer terug naar koper. Koper, een diepe bal, oh, hoppen, hoppen. Naar mol. Met de borst. Mooie bal gaan hoppen. Jammer net niet komt genoeg om het team met Timo aan te spelen. Maar toch bij Sam van de bal bezit. is Sven daar aan de overkant van het veld. Wie daar in de bal bezit is. Van Sam van de linkerkant van het veld speelt daar Peter Van Oort in Van de Oort naar Mol. Molden, die zijn een beetje terug te toch op het moment en kan wel mee te smaken, die gaat helemaal schieten en die kieper had los, maar hij vond er net op tijd voordat Kastelvries zijn voeten tegenaan kon euh, zitten. Dat was een heel hard schot van, van uh, Moor met, met laag aangehouden en de kieper had er de grootste problemen, problemen mee om de bal onder controle te krijgen en als Castelvries ietsje rapper was geweest, dat is zomaar zo weer in het net kunnen liggen, maar dat is niet gebeurd. Nee, Amsterdam ging weer in aanval, weer op de linkerkant van Zandvoort. Er wordt gekeken, er wordt breed gespeeld, nee. Er is weer van de hoort die kan ingrijpen. Billy Visser, Billy Visser Jan Zwemmer. Swimmer in balbezit. Boven zit nog steeds, dus het gaat bal de bal naar geval, Maar dat is niet de beste paas. Daar kan hij ook bij komen. dat is te scherp. En de keeper van uh, Amsterdam heeft die bal al weer ingerold. Daar zijn centrale verdedigers. Amsterdam is nu aan het bouwen. Op eigen vallen van ze nog steeds. Maar toch ze zijn in de boven zit. De kant wel van Zandvoort. Hier over die linkerkant van, uh, van Zandvoort, uh, Daar komt de voorzet. En uh, het is uh, even kijken. Patrick Koper, die kan die bal wegwerken. Koper. Uh, maar we uh, wordt het een beetje pingpong voetbal daar. Nu is die bal er eindelijk doorweg en is er is uh, Mol die in bal bezit dus. Mol speelt Timo de Roos aan Nou, huis. Kan hij meenemen? Ja, kan hem meenemen. Is hij sneller? Is hij snel? Ja, hij is wel heel erg snel. Hij uh, wordt toch een beetje afgestopt daar. Hij uh, kan niet naar binnen snijden op dit moment. En uh, die bal wordt over de, uh, even kijken, zeilijn Dat was net, in kon ik dit zien. over de zeilijn. Uh, dat was dan, uh, net aan de verkeerde kant van soms van de kornervlag. Maar Zot, we mag in ieder geval gaan gooien. En dat is even kijken, Chris Dilger, die zich ermee bemoeid. Wilger speelt Mol in de voet aan. Molle wordt zwaar, zwaar gedekt, Molle schot, schot voor het daar als de Molle En als je een daar die bol lager had kunnen halen, dat is ook maar op voor de 3-nogelschot. 0 Nu gaat hij over de lat van 1. en mag de keeper van 1 Een spelderiv van de 5 meter lijn. Goed, we gaan uh, terug naar de studio. We, we, we hebben 22 minuten gespeeld. En de stand is nog steeds 2-0 en het voordeel van Zandvoort. En straks in het volgende uur komen we weer terug bij Joop van Es. Het vervolg van deze spannende wedstrijd. We houden hem in de gaten voor je bij CFM. Door met de muziek nu op deze zaterdagmiddag. Een beetje wisselend we weer vandaag. Maar goed, mag je het weer niet drukken. Hier is Fiona Wills. Just like an old time movie About a ghost from a wishing well In a castle dark Or a forest cloud With chains upon my feet You'll never go to steal me So high you can't go, haven't we, Door de Fialle with a lekker plaatje uit de jaren 70, de jaren '80. If you could reach my mind. Pas was alweer het laatste plaatje in het eerste uur. We hebben nog wat berichten voor je en dan gaan we op naar het nieuws en weer van 3 uur bij CfM. Ja en wat voor berichten natuurlijk. Twee... Ja Sinterklaas he. Ja, ja, Sinterklaas. Sinterklaas. zijn twee uh, hele grote Sinterklaas uh, bijeenkomsten. Allereerst hebben Sinterklaas het toneel in het theater bekrocht. Traditiegetrouw hebben leerkrachten van de Zandvoortse basisscholen ook dit jaar een Sinterklaas toneelstuk ingestudeerd. Het is dit jaar een stuk ijzerlijm geworden. Een bijspel in drie bedrijven en de uitvoering staat uiteraard onder leiding van Ed Fransen. U kon hem vandaag nog luisteren in het het oud Zandvoort. Alle leerlingen van de Zandvoortse basisscholen zullen ook dit jaar weer genieten van het toneelspel van hun juffen en meesters. Het decor is dit jaar als project gemaakt door leerlingen van het Nuim Gertenbach College. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u voor de voorstelling van 25 november aanstaande gratis kaarten bestellen via Sinterklaas Toneel Zandvoort apenstaatje gmail.com. -gmail het begint om acht uur, het feest en uiteraard in het Theater de Krocht. Dan door naar maar zaterdag 26 november, want dan staat Theater De Krocht in het teken van de verdwenen stoel van Sinterklaas. Een Sinterklaas show die georganiseerd is door On Air Events. Het belooft een zeer bijzondere show te worden. Dit speciaal voor de, groots, de jongste Zandvoorters ingeschreven. Inges, de show begint met een korte beelstuk. En uh, zaterdag 26 november zijn er twee voorstellingen. Een om twee uur en één om zeven uur. De show duurt circa 1 uur. Kaarten voor dit feest zijn te bestellen via telefoonnummer 023 -625. 00064 of via www.onair eventsnl De entree bedraagt 57 in de voorverkoop en de prijs aan de zaal is 10 euro. Dus 25 en 26 uh, Sinterklaas op toneel. Oké, okay, dat we in de klocht. Job? Jop. Ja? Ja. Buurt, ja? Ja, je zit erin. Ja, oké. Okay. Mijn uh, penalty was het voor uh, Amstelveen. Uh, een een man uh, alleen het sasa van niet in. een fout, dus zodat die bal makkelijk op kunnen pakken Maar Patrick eh, Koper vond het nodig om eh, de aanvallen neer te leggen Op een eh, onreglementaire manier Terop voor Sandvoort leidt nog wel, maar nummer 2-1 Oké, dankjewel Joop, volgende volgende weer weer Ik ben de muziekpiet, want ik hou van muziek Ik ben dol op zingen, daarin ben ik u en hoewel ik heel goed ben, word ik vaak verpest. In sommige dingen ben ik zelfs beter, maar niemand ziet het. Er is niemand wie het verheert. Ik heb de zwaarte pietenknoot, wat doe ik nou toch weer?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 Vertel me wat doe ik dit Oh ja, ja dan met de uh, witte en de uh... ah, Ja, lekker